Weggebruikers moeten rekening houden met een drukke ochtend- en avondspits. Volgens Rijkswaterstaat blijven spitstroken dicht als de weg te glad wordt. Er zijn honderden strooiwagens ingezet om de wegen begaanbaar te houden. Het weeralarm is vanmiddag door het KNMI ingetrokken. Verwacht wordt dat de sneeuwval en de wind morgen verder afnemen.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 Bij de vrouwen veroverde Irene Buust zilver. Het goud in het allround toernooi ging naar de Tsjechische Martina Sablikova. Brons was er voor de Duitse Daniela Anschutz. Annette Gerritsen heeft in Groningen de nationale sprinttitel gewonnen. Bij de mannen werd Stefan Groothuis kampioen. Het weer sneeuwbuien en in het noordwesten natte sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt. Dat blijft zo tot morgenavond, net als de kans op sneeuwbuien. Wel neemt de wind in kracht af. Dit was het NOS Journaal.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 om het daar, daar te doen. Je, het is leuk om in de plaats waar je woont... Uh, ja, dat soort activiteiten te, te gaan ontplooien, zeg maar. We are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, means forever. And that's a mighty long time. But I'm here to tell you. There's something else. The afterworld. A world of never happiness. You can, you can always see the sun, day, day. or night. night. So when you so call when up you call that shrink in Beverly, Beverly Hills, Hills, you know the you one. Know the one. Doctor, In Leerdam gewoond. Wat ging u daarna doen? Uh, wij zijn, daarna zijn wij naar uh, Nieuwix Woud verhuisd. Mijn man wilde dolgraag burgemeester worden. En dat is uiteindelijk uh, gelukt in de gemeente Wochnham.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 Ik met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vindt.